Zes uur. Het NOS-journaal. Remon Serre. Nog steeds gevechten in Libië, ondanks staakt het vuren. Geweld in Jemen lijkt te escaleren. En Maxima en Willem-Alexander naar huwelijk, William en Kate. In veel plaatsen in Libië is het leger van Gaddafi gestopt met militaire acties tegen de opstandelingen. Maar in de stad Misrata, ten oosten van Tripoli, wordt nog wel gevochten. Daarbij zijn volgens nieuwszender Al Jazeera doden gevallen. In de hoofdstad Tripoli zijn meerdere zware explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De minister van Buitenlandse Zaken kondigde eerder vanmiddag een staakt het vuur af op televisie. En volgens hem is die maatregel nodig om de burgers te beschermen. Internationaal is er sceptisch op het staakt het vuren gereageerd. De Amerikaanse minister Clinton en de Britse premier Cameron willen geen woorden zien, maar daden. Clinton zegt dat de troepen van Gaddafi zich zo snel mogelijk moeten terugtrekken uit het oosten van Libië. De voorbereidingen voor het mogelijk ingrijpen in Libië gaan ondanks het staakt het vuren gewoon door. Morgen vergaderen verschillende wereldleiders daarover in Parijs. Verder stelt Italië zeven militaire bases beschikbaar voor een militaire operatie... en stuurt Canada zes gevechtsvliegtuigen naar de regio. Volgens de Franse president Sarkozy is alles gereed om Libië aan te vallen. President Saleh van Jemen heeft de noodtoestand afgekondigd. Hij besloot daartoe nadat eerder vandaag in de hoofdstad Sanaa... vele tientallen betogers werden doodgeschoten. Hoeveel doden er precies vielen is onduidelijk. Sommige bronnen zeggen 25, andere 50. Sluipschutters van de regering namen betogers onder vuur... toen die na het vrijdaggebed aan een mars wilde beginnen. In Jemen wordt al tijden geprotesteerd tegen president Saleh... die al 32 jaar aan de macht is. Daarbij zijn al meer slachtoffers gevallen, maar niet op deze schaal. Saleh zei eerder dat hij zijn regime tot de laatste druppel bloed zal verdedigen. De Nederlandse ambassade in Japan heeft jodiumpillen ingeslagen voor de Nederlanders in het land. Ze kunnen worden opgehaald bij de ambassade in Tokio of eventueel per post worden verstuurd. De jodiumpillen bieden bescherming als er radioactiviteit vrijkomt. Ze hoeven nu nog niet te worden geslikt, maar pas als de Japanse overheid daarvoor het zijn geeft. De situatie rond de kerncentrale in Fukushima blijft intussen onverminderd zorgelijk... Er wordt nog steeds met waterkanonnen geprobeerd om de reactoren te koelen... maar hoe succesvol dat is, is onduidelijk. Het dreigingsniveau rond de centrale is vanochtend verhoogd van schaal 4 naar 5. En dat betekent dat er ernstige schade aan een reactor is... en dat er grote hoeveelheden straling vrijkomen. De schaal kent zeven niveaus. Chernobyl viel destijds in de hoogste categorie. Het Nederlandse Rode Kruis begint een inzamelingsactie... voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami in Japan... Op rekening nummer 6868 kunnen giften worden gestort. Het Rode Kruis in Japan gebruikt het geld voor onder meer water, voedsel, dekens en medische hulp. Omdat de andere groeperingen die bij de samenwerkende hulporganisaties zijn aangesloten... niet of nauwelijks actief zijn in het getroffen gebied... is afgesproken dat het Rode Kruis het voortouw neemt. Giro 555 wordt daarom niet opengesteld voor giften voor Japan. Premier Rutte vindt uitspraken van Europees commissaris Lewandowski onacceptabel. In een gesprek met de NOS zegt de commissaris dat de Europese begroting volgend jaar opnieuw zal stijgen. Hij denkt aan een bedrag van 6 tot 7 miljard euro. Volgens Lewandowski zit Europa aan het eind van een 7-jaarsbegroting en komen er nu relatief veel rekeningen binnen. Rutte vindt een dergelijke stijging excessief en in geen verhouding tot wat er in de rest van Europa gebeurt. Hij wijst erop dat veel landen met enorme ombuigingen bezig zijn. De gehandicapte jongen Brandon verhuist binnenkort naar een andere zorginstelling. De jongen van 18 die in januari in het nieuws kwam omdat hij geregeld werd vastgebonden... kan in de nieuwe instelling in Sliedrecht een speciale behandeling krijgen. Daarbij hoeft hij niet te worden vastgebonden, zoals nu het geval is in Scherenlo in Ermelo. Na overleg met deskundigen heeft de moeder van Brandon besloten dat een verhuizing de beste oplossing is om te kunnen omgaan met zijn ernstige gedragsproblemen. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima gaan naar het huwelijk van de Engelse prins William en Kate Middleton. Die trouwen op 29 april in Westminster Abbey in Londen. Er zijn 1900 mensen uitgenodigd. Of Willem-Alexander en Maxima na de huwelijksvoltrekking ook bij de receptie en het diner zijn is niet bekend. De dag na het huwelijk is het Koninginnedag en worden de twee in de Limburgse plaatsen Toren en Weert verwacht. In de Europa League moet PSV het in de kwartfinale opnemen tegen Benfica. FC Twente werd bij de loting gekoppeld aan de Spaanse club Villarreal. Beide Nederlandse clubs spelen eerst uit. En ook voor de Champions League is geloot. Uit de bus kwamen onder meer Chelsea, Manchester United... en Real Madrid tot en met Hotspur. En dan het weer. Vooral in het midden en zuiden van het land regen. Vanavond opklaringen. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen droog en vrij zonnig. Het wordt dan een graad of acht. ANWB-verkeersinformatie. Ah, de avondspits verloopt druk. Er staan nog 51 files bij elkaar, 200 kilometer. Vooral rond Utrecht en bij Rotterdam is het nog drukker dan gebruikelijk. Want Utrecht staan de langste files op de A2, de A27 en de A28. Op de A4 gebeurde een ongeluk, een tijdje geleden, van Den Haag naar Amsterdam. Er staat voorknopend de nieuwe meer nog 5 kilometer, maar de rijstroken zijn daar wel weer vrij. Van de A2, ik noemde hem al, van Amsterdam naar Den Bosch... een van de langste files tussen Breukelen en Knopend Oude Rijn, 10 kilometer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag, bij Zoeterwoude, ook 10. De A27 van Gorkum naar Almere, tussen Houten en Bildhoven, 10 kilometer. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen de afrit Den Dolder en Amersfoort, ook 10 kilometer. Delta Lloyd heeft goed nieuws.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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Is het anders werken bij een bank zonder aandeelhouders? Bij de Rabobank draait het niet om dividend, maar om resultaten waarmee je bouwt aan een solide relatie met de klant. Dus als we jou de vraag stellen, word jij de Rabobank? Dan vragen we of jij kunt ondernemen, samen met ons en samen met de klant. Wil je weten hoe dat werkt? Ga dan naar rabobank.nl slash werken. Eiffel pakte de processen aan van een Nederlandse gemeente. Als je de eerste van alle euro's die Eiffel hiermee kan besparen op de stoep van het gemeentehuis legt, dan ligt de laatste 8,7 kilometer ten noorden van. Lensportjord in Denemarken. Kijk op Eiffel.nl hoe we dit voor elkaar hebben gekregen. Eiffel, wij maken strategie werkzaam. Dineren in een toprestaurant en toch een nare bijsmaak. Het diner van Herman Koch: een boek om een goed glas wijn bij te drinken. Nu gebonden 6,95. Alleen in de Libris-boekhandel. Libris. Boeken. Heel veel boeken. Bij Eifel hebben we mooie cases voor business consultants in de overheidsmarkt. Kijk op werkenbijeifel.nl Libris-boekhandels vindt u op Libris.nl Libris. Boeken. Heel veel boeken. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedenavond. Wat gaat er in Libië gebeuren en wie gaat het vliegverbod handhaven? Oh. Italië bijvoorbeeld, want Italië is eruit. Het land gaat haar vliegbasis definitief beschikbaar stellen... voor het uitvoeren van de no-fly-zone boven Libië. Correspondent Bas Mesters is in uh, Rome. Uh, Bas, uh, Italië wil actief meedoen aan de militaire acties tegen Gaddafi. Uh, hoe moeten we dat zien, actief meedoen? Ja, vandaag is er ministerraad geweest, daarna in de Senaat is het goedgekeurd. Het idee is om zeven militaire vliegbasis beschikbaar te stellen voor de operatie. Dat is natuurlijk zeer substantieel. De vijf van die basis liggen in Zuid-Italië en op Sicilië en dus heel dicht bij Libië. Um, en voor de, voor de rest zegt Italië... jullie kunnen ook um, de, uh, in Napels het hoofdkwartier van de NATO uh, gebruiken. Van daaruit uh, opereert de NATO als ze opereert uh, in Zuid-Europa. Dus uh, Italië wil vliegbasis beschikbaar stellen, maar zegt ook, we willen ook meer doen. Alleen is niet gezegd of ze ook uh, actief gaan uh, vliegen en, en bombarderen eventueel. Het is wel zo dat het vliegdekschip Carrefour is uitgevaren, officieel voor een oefening. En dat Italië heeft gezegd, de minister van Defensie, dat ze een rol kunnen spelen bij het uitschakelen van radarapparatuur uh, van de tegenstander. Nou, Italië speelt dus, of als wil dus, een hele belangrijke uh, rol spelen. Zit daar ook iets politieks achter? Bellisconi niet zo altijd even Geliefd, niet altijd even populair in de wereldpers. Um, dat soort zaken? Ja, zeker. Italië is natuurlijk... Het zit, er zit iets politiek achter, iets geografisch. Libië is heel dichtbij, maar het gaat zeker hier ook om strategie. Italië is inderdaad niet geliefd gew geworden... vanwege de vriendschap van Berlusconi met Gaddafi. Ook met Poetin. Eigenlijk koos het altijd een beetje juist aan de buitenkant van Europa. En nu hebben ze nadrukkelijk gezegd... wij steunen volledig de Europese partners en de Atlantische partners bij deze keuze. En we willen zelfs daarin een zeer substantiële rol spelen. En er zijn zelfs oppositiepartijen die zeggen... we moeten de leiding nemen. Italië wil uh, deze missie ook gebruiken... dus om uh, weer wat uh, hoger in aanzien te komen internationaal... En bovendien ook een rol spelen als de hele operatie is afgerond. Want Libië is natuurlijk een oud-kolonie van Italië. Italië heeft enorme economische belangen daar. De Italiaanse oliemaatschappij Enel heeft, ja. uh, is de grootste in Libië. En daarna wil Italië daar dus weer een rol gaan spelen. En daarom willen ze nu hierin actief zijn. Ja, het is wel het einde van het verhaal van de goede betrekkingen met Gaddafi. Hè? Al die verdragen kunnen de prullenbak in. Ja, we hebben heel lang getwijfeld. Echt goed geverifieerd of het eh, misschien toch niet beter was... om voor Gaddafi te kiezen. Maar het lijkt nu toch erop dat eh, het een gezonde keuze... een verstandige keuze is, ook economisch en strategisch gezien... om tegen Gaddafi te kiezen. Oké, okay, dankjewel Bas. Bas Mesters was dat vanuit Italië. Gaan wij door naar Engeland. Want de Britse premier Cameron was een van de drijvende krachten... achter de VN-resolutie. En hij verdedigde vanmiddag in het Lagerhuis het besluit... om in actie te komen tegen Libië. Mr. Speaker... Intervening in een ander affairs should not be save in quite exceptional circumstances. Ingrijpen in een ander land, het is een extreem middel, zegt David Cameron en kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden plaatsvinden. Cameron hanteert daarom drie strenge voorwaarden. Nummer één: Er moet een aantoonbare noodzaak zijn. Gaddafi heeft laten zien dat hij met bruut geweld optreedt tegen zijn eigen mensen. Now the people of eastern Libya are faced with the same Mr. Speaker, dat is de demonstrable need. Voorwaarde 2. Second, regional support. We hebben gezegd dat er een klare wens van de mensen van Libië en de wereld voor internationale actie moet Er moet brede steun zijn in de Arabische wereld voor militaire ingrijpen. Die steun is er, zegt Cameron, nu de Arabische Liga zich achter de VN-resolutie heeft geschaard. Maar de laatste en belangrijkste voorwaarde. Mr. Speaker, de third en essential condition was dat er een klare legale clear moet legal zijn. En die wettelijke basis is er nu. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met een vliegverbod om de bevolking te beschermen. En zo is de missie van Cameron geslaagd. Hij kreeg daarvoor lof van alle partijen in het lagerhuis. May I congratulate the prime minister for the superb leadership that May yeah. yeah. I congratulate the prime minister on his success and leadership on this issue and offering my full support. It's worth remembering here that this is a personal political triumph, zegt defensieanalist Joshan Goosti. Een week geleden nog stond Cameron helemaal geïsoleerd. And he now stands completely vindicated. Maar de Britse premier mag dit nu rekenen als een diplomatieke overwinning. Maar dat heeft wel consequenties. De Britten kunnen niet langer aan de zijlijn staan. Ik kan het huis dat Britain tornado's en tyfoons, as well air-to-air -air refueling en surveillance aircraft. En zo vertrokken vanmiddag Britse tyfoon- en tornado-gevechtsvliegtuigen naar het Middellandse zeegebied. Je proefde vandaag in het lagerhuis de donkere schaduw van Irak. Een wettelijke basis, er moet steun uit de regio komen. Cameron wil duidelijk niet dezelfde fouten maken als zijn voorganger Blair. Absolutely. In in so many ways, uh, Iraq has loomed over this discussion. In fact, the Security Council resolution explicitly forbade an occupying force. En daarom is expliciet in de VN-resolutie opgenomen dat er geen bezettingsmacht komt. That is really the legacy of 10 years of warfare, of almost futile warfare in Iraq and in Afghanistan. En mogelijk komt er helemaal geen militair optreden in Libië, want Gaddafi heeft een staakt het vuren aangekondigd. Al is Cameron erg sceptisch. De Britten gaan dus gewoon door met de voorbereidingen... en gaan daarmee een ongewis avontuur tegemoet. Want risico's zijn er zeker. Het gevaar is een strategie met een open einde. Moeten we nu bijvoorbeeld Gaddafi omverwerpen? What does dat mean? Does that mean regime change is the only option? We spent 12 years containing Saddam Hussein, uh, and that too with a considerable cost, over a billion dollars per year. Is there the stomach for that kind of open-ended mission for the next 10 years? I think absoluut niet. En dat is het risico van deze VN-resolutie. Want op een eindeloos en kostbaar conflict met Gaddafi, zoals dat ook met Saddam Hussein gebeurde in de jaren 90. Daar zit niemand op te wachten. Vanuit Londen was dat Ayan van der Horst en vanuit uh, Libië, want dat was het onderwerp eigenlijk, gaan we door naar de Ivoorkust. Want het conflict tussen uh, oud-president Bakbo en de nieuwe president Watara glijdt steeds meer af richting een burgeroorlog. Bakbo heeft burgers nu opgeroepen rebellen op te sporen en op te ruimen. Vanuit Abidjan, de grootste stad van het land, correspondent Pauline Baks. Pauline, uh, wat krijg je mee van die burgers die rebellen zouden moeten opsporen? Ja, dat is een bericht dat gisteravond is uitgegaan op staatstelevisie. Dat is bijna niemand opgevallen, maar eh, vanochtend bleek dat veel jongeren en vooral studenten in verschillende wijken weggesperringen hebben opgeworpen. En eh, vannacht een aantal eh, soort sloppenwijkjes waar veel West-Afrikaanse immigranten wonen hebben lastig gevallen. Dus ze hebben geld afgepakt en ze hebben hen bedreigd. Want die West-Afrikanen zijn zogenaamd rebellen die achter Watara staan en die worden eh, heel vaak lastig gevallen. Nou liepen de spanningen uh, überhaupt al, uh, al op? Als je op straat bent, merk je er zelf dan ook wel wat van? Nou, die wegversperringen zijn wel iets uh, zichtbaarder nu. En er is ook een enorme, uh, ik zou niet zeggen, enorme leegloop aan de gang. Maar veel mensen denken erover om uh, de stad uit te gaan. En veel andere mensen die gaan van wijk naar wijk. Dus uh, vandaag zag ik al wat mensen met van die gasflessen op hun hoofd, en koffers, en kinderen aan de arm, die naar een andere wijk gaan omdat ze zich niet meer veilig voelen op de plek waar zij wonen. En gisteren heeft het leger een vrij grote aanval uitgevoerd op een wijk waar veel wattere aanhangers zitten. En daar hebben ze met granaten beschoten en er zijn meer dan 30 doden bij gevallen. Dus de sfeer is niet al te best. Het lijkt een beetje op een soort zuivering. Ja, het is meer een intimidatie en uh, geweldscampagne. Die Bakbo probeert aan de macht te blijven. Uh, maar die orderdiensten van hem, dus ook de politie... Er zijn er een hoop die uh, weglopen. Die hebben helemaal geen zin om te vechten tegen die rebellen. Uh, dus die lopen weg. Maar in plaats daarvan wil hij nu dus burgers gebruiken... Uh, die het vuile werk opknappen. En dan heb je het eigenlijk voornamelijk... ...over milities. En die milities zijn eigenlijk niet getraind... ...en die worden wel gewapend... ...en die, ja, die mogen nog maar een beetje gaan plunderen. En dat, dat schept een uh, ja, hele gevaarlijke sfeer. En de Verenigde Naties zitten trouwens ook nog... ...met een grote troepenmacht in die voorkeurs bij jou. Doet de Verenigde Naties iets? Kunnen ze iets doen? De Verenigde die krijgen binnenkort 2000 extra man binnen. Dan zijn er zo'n 6000 blauwhelmen in Abidjan. Dus dat is een behoorlijk aantal. Het is natuurlijk lastig voor hen om uh, ergens naartoe te gaan... als het leger met tanks en granaten uh, wat burgers aan het beschieten is. Ze proberen dat wel te doen. Maar ze hopen dus wel wat sterker op te gaan treden. Want uh, ja, het begint nu echt wel behoorlijk uit de hand te lopen. Oké, okay, dankjewel. Pauline Baks was dat vanuit uh, Abidjan Ivoorkust. Straks gaan we spreken met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken... ook voor ontwikkelingssamenwerking, Ben Knapen. En het Rode Kruis gaat vanaf vandaag toch geld inzamelen... voor de slachtoffers in Japan. Ook dat straks. Verkeersinformatie de vrijdagavond. Spits bij de AWB. Ja, die sleept zich voort. En alleen bij Amsterdam is het wat rustiger aan het worden... terwijl het bij Utrecht en Rotterdam nog erg druk is. De langste files die staan op dit moment op de A2... van Amsterdam naar Den Bosch. Voorknopend Oude Rijn, 9 kilometer. De A4, Amsterdam-Wen Haag... 10 kilometer bij Zoeterwoude. En de A27 is weer erg druk van Gorkum naar Almere. Er staat tussen Knoopend Lunetten en Wildhoven lunette 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Doelman Jelle ten Rauwelaar is voor het eerst opgeroepen... voor het Nederlands elftal. Nak is dat, hè. Bondscoast Bert van Marwijk heeft hem geselecteerd... voor de komende twee Europese kwalificatiewedstrijden tegen Hongarije. De Bondscoast moet het namelijk de komende tijd doen... zonder zijn vaste eerste doelman, Maarten Stekelenburg. Die is geblesseerd. Op de persconferentie vanmiddag maakte Van Marwijk zijn selectie bekend. Laat ik zou zeggen, ik heb drie keepers opgeroepen en de volgorde is vorm Bosker de Ralle. Dus Dat wil zeggen, als er iets met Michel zou gebeuren wat ik niet hoop, dan keept hem Bosker. Bij de vorige interland gaf je heel hoog op van Van Nistelrooy, want die zag nog wel een goede rol van hem richting het EK. En die passeer je nu? Nog steeds. Ik heb met Ruud hele duidelijke afspraken dat hij nog steeds in beeld is voor 2012. Maar dat betekent niet dat hij voor elke wedstrijd uitgenodigd wordt. En als ik an daar anders over zou gaan denken, dan, dan is hij de eerste die dat van mij hoort. Maar als Huntelaar afvalt dan? Dat zou zomaar kunnen, ja. Uh, Nijzel de Jong, heb je daar dan nog contact mee gehad de afgelopen tijd? Nee, nee maar goed, Nijzel, dus, uh, dat hoofdstuk uh, is afgesloten. Hij is gewoon uh, opgeroepen voor het NL al. En uh, ik heb daar de vorige keer al het nodige over gezegd. En dat is echt afgelopen nu dus. Rob is er ook weer bij. Ja. Ja, dat zijn de bondskaars, Bert van Maarwijk. 25 maart, dat is de datum die in de agenda moet... want dan speelt Oranje in Boedapest tegen Hongarije. Vier dagen later treffen de twee landen elkaar weer in Amsterdam. En dan gaan we nu praten over Egypte, Georgië, Kosovo, Suriname. Waarom? Nou, dit zijn de landen... die geen ontwikkelingshulp meer krijgen van Nederland. Staatssecretaris Ben Knape voor ontwikkelingsaanwerking... Hij heeft het aantal landen dat hulp krijgt teruggebracht van 33 naar 15. Hij is nu aan de lijn. Goedenavond, meneer Knapen. Waarom is het la aantal landen trouwens dat hulp krijgt verminderd? Nou, daar waren een paar redenen voor. De belangrijkste is dat we de versnippering waar sprake van was in, uh, in de hulp... dat we die willen tegengaan, uh, dat we meer focus willen aanbrengen... en dat we speerpunten willen ontwikkelen waar we echt een verschil kunnen maken. En dat kunnen we ontwikkelen in uh, de landen waar we wel blijven? Ja, uh, het, het, uh, we hebben dus een aantal landen tegen het licht gehouden is goed gekeken naar, naar wat nou precies de criteria zijn, zoals de kans op het behalen van succes, uh, het inkomens- en het armoedeniveau, uh, de mogelijkheid om die speerpunten vorm te geven en uh, de omvang van de lopende hulpprogramma's, de mate waarin het bestuur op orde is in zo'n land. En, uh, en, en, en dat hebben we naast elkaar gelegd en op grond daarvan hebben we die selectie. Georganiseerd. Maar er zijn ook landen bij die geen hulp meer krijgen, zoals Egypte en Pakistan. Terwijl ik dan altijd denk, nou ja, Pakistan dat is van belang, hoor ik altijd, in de strijd tegen de Taliban. Egypte, ook niet onbelangrijk, zit in een transitie. Grote landen in het Midden-Oosten en misschien ook wel van belang in de hele regio. Ja, het is precies zoals u het zegt. Uh, wat we Kijk, als het om Egypte gaat, daar hebben we gezegd, in Egypte hadden wij een heel klein eigen bilateraal programma. Uh, daar liepen wel allerlei programma's van multilaterale organisaties, van VN-ontwikkelingsorganisaties, waar wij overigens ook aan betalen en we aan blijven betalen, maar ons eigen bilaterale programma was daar heel klein. En we hebben nu gezegd: kijk, daar is zoveel aan de hand in uh, de hele regio in Noord-Afrika in de Maghreb. Uh, de Europese Unie is heel druk bezig een grootscheepsprogramma te ontwikkelen. We nemen heel even wat uh, die landen betreft een time-out om te kijken. Uh, wat daar gebeurt, wat iedereen doet. Oké, okay, uh, dus te... het is dus nog niet definitief? Nee, nee, nee. Kijk, wat, het, het, het, wat dat betreft is, zijn er ook gebieden waar, en dan is dit het, het, het meest pregnante voorbeeld, waar simpelweg te veel nu aan de hand is om nu voor de lange termijn een bilaterale beslissing te nemen. Ja, maar dan Pakistan bijvoorbeeld. Ja. Ik, ik lees bijvoorbeeld de kritiek ook van, van NOVIP. Die zeggen, ja, als je echt een verschil wilt maken, moet je je op regionaal vlak inzetten. En daarbij bedoelen ze ook Pakistan. Ja, kijk, het is natuurlijk wat Pakistan betreft, het is evident dat daar het nodige te doen is. Maar we hebben ook gekeken naar wat wij kunnen doen en wat andere landen doen. En daar zijn diverse landen, en Pakistan is daar een voorbeeld van, uh, waar diverse landen op een hele grootscheepse manier actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. En dan kunnen het we het verschil op... niet maken. En daar is de bijdrage die wij kunnen leveren, is zo gering, uh, dat we zeggen, daar kunnen we beter in de, in de afweging en in de arbeidsverdeling tussen landen, en we overleggen daar ook met andere landen, met andere donoren over kunnen we beter kijken waar kunnen we het verschil maken en waar zijn anderen misschien beter geëquipeerd om dat te doen ja, wordt er wel op, trouwens het ene moment op het andere stop gezet of wordt het nee, langzaam afgebouwd geen sprake van uh, we gaan uh, in in goed overleg gaan we kijken hoe we het afbouwen en in, in een aantal gevallen gaan we ook simpelweg met andere donoren kijken of we dingen kunnen overdragen want in de landen waar wij actiever ja. worden. Daar zullen wij van andere landen uh, ook her en der dingen overnemen en die zelf gaan ontwikkelen. Maar nog één vraag: uh, Suriname is dat een gevolg van het feit dat Desi Bouterse daar president is geworden, of zit daar een grotere, bredere meeslepende visie achter? Uh, nou, of hij meeslepend is, uh, dat uh, dat, uh, dat moeten we later maar zien. Maar kijk bij Suriname is het zo dat ten eerste is het een, een land met een behoorlijk inkomen per hoofd van de bevolking intussen, en ten tweede is de relatie die wij met Suriname historisch beschouwd, cultureel, economisch, daar waar het gaat om het midden- en kleinbedrijf... zo breed dat we daar gewoon apart eens naar willen kijken... buiten de kaders van, zeg maar klassieke ontwikkelingssamenwerking. Vandaar dat hij niet meer op de lijst staat. Meneer Knape, oh ja. ik, ik dank u wel. U hoorde Ben Knape, de staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking. Dus over de nieuwe lijst met landen waar we wel en ook... waar we geen hulp meer aan geven. Gaan we aan het uh, slot van deze uitzending van het Radio 1-journaal... nog eventjes spreken met het Rode Kruis. Want het Rode Kruis gaat vanaf vandaag toch geld inzamelen... voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami in Japan. Eerder zei Japan zelf uh, dat ze geen behoefte hadden aan buitenlandse hulp. Maar er is nu verandering ingekomen. daar praten we dus over met de directeur van het Rode Kruis, Kees Bredeveld. Goedemiddag, of goedenavond, is het ondertussen al, meneer Bredeveld. Goedenavond. Ja, waarom, nu, ja, waarom nu toch uh, geld inzamelen? Nou, er is een belangrijke uh, verandering gekomen in onze communicatie... met de collega's van het Japanse Rode Kruis. Die hebben ons laten weten dat zij nu graag financiële steun ontvangen. Ja, is, is dat uh, wat aanvankelijk deden, uh, deden ze dat niet. Zeiden ze, nee, we kunnen het allemaal zelf uh, af. Uh, is er een kentering ergens gekomen in Japan? Ja, ik denk uh, dat heeft bij vorige grote rampen ook wel even geduurd voordat men in de gaten kreeg hoe groot de ramp is. Ik denk dat dat een van de verklaringen is. Uh, het wordt nu steeds duidelijker naarmate men verder in het gebied komt uh, dat de, de ramp enorm is. En uh, nou ja, er is vrijwel geen land in de wereld dat dat zonder steun zou kunnen. Nou, waar is behoefte aan? Er is uh, behoefte aan, uh, bij de mensen die daar het slachtoffer zijn geworden... aan de hele basale dingen zoals een, een warme deken, onderdak, schoonwater, eten... en medicijnen uh, ter bescherming tegen ziektes. Ja. En u gaat daar geld voor inzamelen. Uh, ja. hoe, hoe gaan we dat doen? De, de bekende uh, manieren? Via uh, sportjes, advertenties? Ja. ja. Dat soort zaken. Wij hopen daar heel veel aandacht voor te krijgen. Want de noden zijn groot. Ja. Uh, Giro 555, of is dat een ander nummer? Giro 68, 68 is geopend door het Rode Kruis. Uh, die wordt voor deze actie gebruikt. Ja, dat, dat is uh, het, het nummer waar inderdaad alles op binnen kan komen. Komt er dan ook zo'n soort nationale actie? Nou, dat, dat uh, hoop ik. We zijn in overleg met de media en andere partners om te kijken of iets. Uh, ...moois kunnen organiseren waarin we de mensen ook kunnen vertellen wat we met het geld doen. Ja. En uh, laat me zeggen dat het Rode Kruis zelf met mensen daar naartoe... ...zoals bij uh, bijvoorbeeld uh, de ramp op uh, Haiti van uh, nu ondertussen, ruim een jaar geleden... ...dat is niet de bedoeling? Nou, dat zou nog best eens kunnen. Er zijn inmiddels ook collega's van het Amerikaanse Rode Kruis daarheen. En wij zijn uh, in gesprek ook met uh, ons hoofdkantoor in Genève over het inzetten van noodhulpoplossingen... Uh, voor de gezondheid van de mensen en voor de distributie van allerlei goederen. Dus het zou heel goed kunnen dat daar ook Nederlanders zijn. En ik heb inmiddels ook al een verzoek gekregen om een medewerker uh, naar Japan te sturen... Uh, voor het terugvinden van families. Het opnieuw uh, met elkaar in contact laten zijn van families. Ja, Want op Haiti had het Rode Kruis daar een bijzondere ervaringen mee. Ook een, een website die opgezet was. Dat waren vooral ook uh, kinderen die, weer, die hun ouders kwijt ja. waren. Uh, uh, daarvan uh, pr probeert u ook iets dergelijks in Japan dan? Ja, wij hebben die website Die bestaat al een paar dagen. Die kan via de website van het Rode Kruis worden bereikt. Uh, uh, rodekruis.nl en daar kunnen mensen zich op registreren. En daar hebben zich al meer dan 3000 mensen op geregistreerd. Ja, en zijn er al successen trouwens ook te melden? Ja, dat, dat is nog mondjesmaat. Maar wij verwachten dat dat gaat toenemen... naarmate er meer aandacht zal worden besteed. Ja, want uh, eventjes voor het beeld nog. Hoeveel mensen zijn elkaar kwijt? Is dat bekend? Nee, dat is niet bekend. Maar als je nagaat dat er al meer dan 500.000 mensen dakloos zijn geworden... Um, en uh, dat er nog mensen, uh, dat is een algemene indruk uit het gebied... verdwaast rondlopen omdat ze niet weten wat er in is overkomen... dan kan je alleen maar vermoeden dat dat een groot aantal is. Ja. Heeft de Rode Kruis trouwens ook ervaring in hulp gegeven... Ja, in gebieden uh, waar uh, flink wat radioactiviteit uh, is? Uh, het Rode Kruis destijds is destijds in Tsjernobyl ook actief geweest. Dus ik, ik denk dat we daar... Uh, in ieder geval bij het Japanse Rode Kruis is daar ook uh, ervaring ja. mee... En dat we daar ook nog wel van die ervaringen kunnen profiteren. Goed. Nog één keer het Giro-nummer? 6868. Meneer Bredeveld. Alstublieft. Ik dank u wel voor het uh, gesprek. Goed, dit was het Radio 1 Journaal van vrijdag 18 maart. Zo dadelijk, Peter Gijssen met uh, avondspits van uh, Wakker Nederland. Petra, het lijkt me heel moeilijk om een keuze te maken. Zoveel nieuws? Ja, ongelooflijk. En we gaan ook gewoon doorpraten hoor, over Libië met Koos van Dam. Hij is oud topdiplomaat over het laatste nieuws uit Libië. Hij uh, werkte bij de ambassade in Libië in de jaren 80. Toen zat Gaddafi er ook al. En hij heeft hem toen ontmoet. Kent zijn politiek. Aan hem de vraag zometeen of de wereld Gaddafi... Wellicht onderschat. En we hebben het ook nog over de nieuwe manier van pinnen. Dat heet dippen. En dat blijkt ook niet veilig te zijn. Dat dus zometeen bij deze vrijdagavond-uitzending van Avondspits. En jij werd alvast fijn weekend. Dankjewel.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 Het geweld in Jemen van de regeringstroepen tegen betogers... die willen dat president Saleh opstapt, lijkt te escaleren. Na het vrijdag gebed schoten sluipschutters van het leger... op betogers die een protestmars wilden beginnen. Tientallen demonstranten zijn gedood. Saleh heeft de noodtoestand afgekondigd in zijn land. Een rechter in de Amerikaanse staat Wisconsin heeft een wet... die vakbonden minder macht geeft, voorlopig van tafel geveegd. Door de nieuwe wet mogen vakbonden in Wisconsin geen CAO-onderhandelingen meer voeren namens ambtenaren. Zo kan makkelijk worden ingegrepen in de ambtenaren salarissen. Tegen de wet werd door tienduizenden mensen geprotesteerd. En prins Willem-Alexander en prinses Maxima gaan naar het huwelijk van het Engelse prins William en Kate Middleton. Of Willem-Alexander en Maxima na de huwelijksvoltrekking ook bij het feest blijven is niet bekend. De dag na het huwelijk is het koninginnedag en worden de twee in de Limburgse plaatsen Torren en Weert verwacht. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Met op veel plaatsen regen, vooral in het midden en zuiden van het land. In het noorden is het op dit moment droog. De regen zal het noorden ook niet halen, want het heeft nu al de neiging om langzaamaan wat meer naar het zuiden te trekken. En dat proces zet vanavond en vannacht door. Betekent dat het in het noorden droog blijft en langzaamaan begint op te klaren. En uiteindelijk, in de loop van de nacht, wordt het in grote delen van het land droog. Klaart het ook in grote delen van het land op. En zakt de temperatuur behoorlijk tot rond het vriespunt. Aan het eind van de nacht is het overal droog. Morgenochtend verlaat de laatste bewolking ook het zuidoosten van het land. En daarna hebben we behoorlijk zonnig weer. Misschien in de loop van de dag wat wolken in het noordwesten. Maar die zijn allemaal vriendelijk. Tot neerslag komt het niet. En er is weinig wind en dat betekent dat de lente toch aardig voelbaar begint te worden. Ondanks het feit dat de temperatuur met maximaal 10 graden misschien wat magertjes is. Maar dat wordt dan de dagen die volgen gewoon goed gemaakt. Want het blijft voorlopig zonnig. Zondag, maandag, dinsdag en woensdag. En dinsdag en woensdag ligt de temperatuur zelfs rond de 15 graden. De ANRB Verkeersinformatie. De files van de avondspits beginnen nu snel op te lossen. Bij Amsterdam is de avondspits al voorbij. Bij Utrecht en bij Rotterdam is het nog wat drukker. De wat langere files die staan op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en knooppunt met Oude Rijn, 8 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, bij Hoogmaade, 7. En op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen... door werkzaamheden bij de Vlakentunnel, 6 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijssel. Nieuwe manier van pinnen is ook onveilig en vrouwen die voelen zich niet schuldig als ze vreemd gaan. Goedenavond en welkom bij WNL's avondspits vanaf de redactie in Amsterdam. Libië, Verenigde Naties, die hebben een no-fly zone ingesteld. En kolonel Qaddafi die heeft direct daarop een staakt het vuren afgekondigd. Maar de berichten, die wijzen erop, zoals u ook hoorde in het journaal, dat hij zich daar niet aan houdt. Hoe het nu verder gaat en of Gaddafi het nog lang volhoudt, dat vraag ik zo meteen aan oud-topdiplomaat in het Midden-Oosten. Onder andere ook in Libië, Koos van Dam. Eerst... Wat wordt er eigenlijk allemaal op dit moment in stelling gebracht... om in Libië te kunnen ingrijpen? Aangezegd is WNL's Martine Verhoeven. Martine, zijn er al vliegtuigen onderweg naar Libië? Um, nou, ik heb de hele dag het uh, luchtverkeer uh, gevolgd. En uh, sinds uh, 12 over 6 zijn uh, de scanners aangegaan boven de, de vliegtuigen. De hele zone wordt nu gescand. Aha. Door AWACS-vliegtuigen. Uh, die boven Eentje is uh, gespot boven Lampedusa, een Italiaans eilandje vlakbij uh, Libië. En wat betekent het, dat scannen? <coughs> dat scannen dat zijn radartoestellen. Uh, AWACS-toestellen zijn radartoestellen die eigenlijk de ogen en oren zijn van de straaljagers. Die vooruit gaan, want dan kunnen die straaljagers hoeven dan hun scan niet aan te zetten. En uh, ja, dan kijken ze eigenlijk uh, of er... Uh, nog no geflight wordt. Ja, precies. En je hebt verder ook nog gezien dat inderdaad ook vliegtuigen... ...voorbereidende acties ondernemen ja, op dit moment. Ja, natuurlijk. Uh, het vliegverkeer wat wij uh, te zien krijgen... ...is uh, het niet geheime vliegverkeer. Dus je ziet geen, vlieg, uh, geen uh, straaljagers... ...maar wel uh, nou, voornamelijk bevoorradingsvliegtuigen... ...en transportvliegtuigen. Maar je ziet wel wat de uh, welke basis gebruikt worden. Dan heb je Malta, Creta en Italië. Uh, uh, Sigonella in Italië is, uh, is een belangrijke, uh, belangrijke basis. Daar vandaan zie je, uh, ja, daar, daar gaan Hercules-vliegtuigen naartoe, daar gaan transportvliegtuigen naartoe. En uh, ja, dat kan je allemaal volgen. Ja, en uh, dat zijn dan allemaal voorbereidingen voor het instellen van die no-fly zone. Nog andere spannende vluchten die daar op zich niks mee te maken hebben, maar wel interessant zijn? Uh, ja, ja, die zijn er. Uh, en dan moet ik met name denken aan uh, Amerikaanse uh, vluchten. Daar is een, uh, er zijn drie SkyTruck-kleine cargo-vliegtuigen. We zijn weggegaan van uh, New Mexico naar uh, Sigonella... En dat zijn kleine vliegtuigjes waarbij je um, um, van achteruit het vliegtuigje met parachutes kunt droppen. Dus uh, het, ze zijn ook van speciale eenheden van het Amerikaanse leger. Dus wat ze daar gaan doen is, is niet bekend. Maar het is natuurlijk wel interessant om te weten. Ja, goed. Uh, waar heb je al deze informatie vandaan? Ja, dat, uh, dat is leuk. Dat kun je op, het, uh, op Twitter kun je dat vinden. En het is leuk om te vertellen dat daar een Nederlandse spotter, iemand die radiofrequenties uh, spot, iemand die. Uh, ja, allerlei frequenties nagaat. Uh, hij heet FMCNL, geen idee. Maar hij komt uit Hilversum, of zij natuurlijk. En uh, ja, die wordt gevolgd door zo'n uh, 2500 ja, mensen. Waaronder mensen die er echt veel van af weten en uh, CNN en de BBC die volgen hem ook een defensiedeskundige. Dankjewel, Martine Verhoef. Ja, als het moet, staat de wereld dus klaar om in te grijpen in Libië. Koos van Dam, in de jaren tachtig, werkzaam bij de ambassade in Libië. Onder andere topdiplomaat en Arabist. Welkom in de uitzending, meneer Van Dam. Goedenavond. U heeft Gaddafi in de jaren tachtig ontmoet. U kent zijn politiek. Is zijn einde nu in zicht? Ik denk het niet. Ik denk dat hij door deze resolutie eigenlijk ook een voordeel heeft, namelijk hij kan zijn posities uh, consolideren. Want als er nu een staak het vuur is, het rommelt misschien nog even door Mesrata. Maar hij heeft een groot deel van Libië op weterom onder controle. En als er nu verder niet gevochten wordt, is er ook geen enkele aanleiding om in te grijpen, om militair wat te doen. Bovendien die veiligheidslaatste resolutie gaat over eigenlijk het uh, geweld gebruiken tegen burgers. En Terwijl het oorspronkelijk begonnen is als demonstraties van burgers tegen het regime, is het nu natuurlijk ook een strijd tussen militairen tegen het regime en militairen van het regime. Ja. Onderschat de wereld Gaddafi? Ik, eh, dat zou best eens kunnen. Men verklaart hem altijd eh, voor gek, maar hij is eh, iemand die eh, gek is, kan niet 42 jaar aan de macht blijven. Dus ik denk dat de wereld. Kadhafi onderschat. Ja, en net voor de val van de Egyptische president Mubarak spraken we u... ...en toen zei u dat je heel voorzichtig moet zijn met inmenging in een ander land. Je er zelfs over uitlaten, daar moet je voorzichtig mee zijn. Bent u daar in dit geval ook tegen? Nee, het grote verschil was op dat moment dat we dat gesprek hadden... ...was er nog geen geweld gebruikt. Mm -hmm. En nu, in dit geval, is er vanaf het begin niet alleen geweld gebruikt... ...maar heel grof geweld gebruikt als je die berichten mag geloven, zelfs het beschieten van uh, demonstranten vanuit de lucht... of met heel zwaar ges geschut. En dat is natuurlijk iets waarover je zeker niet uh, je mond moet houden. Ja, en je, je moet daar iets doen. Uh, nou is het zo, de internationale gemeenschap wil burgers beschermen tegen types als Gaddafi. Is dat in dit geval met deze ingreep van de Verenigde Naties wel mogelijk? Ik denk dat het heel moeilijk is, want uh, er is weliswaar een een no-fly-zone, een lucht... Uh, hoe heet het verbod uh, ingesteld. Maar dat betekent niet... dat, dat zo'n verbod... heel erg invloed, uh, van invloed hoeft te zijn... op wat er op de grond gebeurt. Want de militaire voertuigen... die kunnen gewoon doorgaan. En als dat van militair tot militair is... Dus het tegenstanders... dan is dat eigenlijk, valt dat eigenlijk buiten de resolutie... als daar de burgers niet meer mee te maken hebben. Ja. En wel vaker wordt de van alleen maar de luchtmacht zwaar overschat kijk naar bijvoorbeeld de israëlische aanvallen op libanon of in gaza het wat er uiteindelijk op de grond gebeurt is uh, ja wordt daardoor niet beïnvloed bovendien is het zo'n groot gebied de kuststrook is misschien wel langer dan 2500 kilometer daarvan kun je wel de aanvoerlijnen bombarderen maar het is absoluut geen eenvoudige operatie ja, u zegt, uh, uh, Gaddafi is eigenlijk taaier dan wij denken uh, wellicht. Hoe denkt u dat dit afloopt? Nou, het kan aflopen. resolutie zegt ook dat het niet de bedoeling is om Libië op te splitsen. Ze hebben het overigens steeds over de Libyan Arab Jamahirië. Dat is eigenlijk Gaddafi, want die heeft die naam bedacht. En uh, het kan dus uitlopen op een consolidatie... waarbij Gaddafi dan de macht heeft in een heel groot deel van het Libië, voornamelijk West... En uh, de, de oppositie in Benghazi en Omstreek en naar het oosten. Ja, en hoe het dan verder moet, dat is puur politiek. Maar als uh, Gaddafi niet tegen zijn op op oppositie tegen zijn opponenten mag strijden... mag dat omgekeerd natuurlijk ook niet. Dus het kan leiden tot een consolidatie... waarbij heel lang uh, Gaddafi het ene deel bezet houdt... en de opstandeling het andere deel. Dank u wel. Koos van Dam, oud-topdiplomaat en Arabist... Het nieuwe pinnen, dat moet van de overheid. Pinnen in Nederland gaat veranderen. Je haalt je pinpas niet meer door de betaalautomaat. Nee, je steekt hem maar met de chip in. Bijna hetzelfde. Dezelfde pincode, maar dan toch een slag anders. Ja, maar met deze nieuwe meneer blijkt het toch niet veilig te zijn. Dat zo meteen bij WNL. Eerst de AEX. We kijken zo meteen hoe die gesloten is. Fred, kun jij daar wat meer over vertellen? Fred Huibers, Funds. Goedenavond. Ja, nou, het is uh, goedenavond. Die uh, heeft eigenlijk een lift gehad uh, toen bekend werd dat er een staartse vuur zou komen in Libië. En dat is het belangrijkste event geweest van de dag. Mm -hmm. <tus> Nu is het een beetje de vraag of de staak te vuren daadwerkelijk uh, soelaas gaat bieden. Wat dat betreft is de beurs een beetje in een wishful thinking uh, uh, modus terechtgekomen. En dat komt door eigenlijk dat ze de afgelopen tijd zoveel klappen hebben gehad. En de, de, de zaken te verduren uit Japan en het Midden-Oosten. Dat uh, als een stolham geboden wordt die gretig aangepakt wordt. Ja, want een, een ramp in Japan. VN grept, een, grept in in Libië. Demonstraties in de Arabische wereld. Maar ja. de beurs die sluit gewoon positief de week af. Ja, <laughs> het is toch uh, ja, heel veel al voor de kiezer gehad. Uh, waardoor je dan kijkt dat koopjes uh, jagers erin komen. En mensen gaan rekenen en zeggen, nou hoeveel miljard moet er nu eigenlijk af voor dingen waar men nog alleen angst voor is? Uiteraard de centrale staan in brand in Japan, maar een, een totale nucleaire uh, disaster boven Tokio, dat is uh, wat nu bijna gedisconteerd wordt. En zover is het nog niet. De yen steeg deze week naar een recordhoogte. Hoe gaat het nu met de Japanse munt? Nou, die, uh, die zijn De Japanse centrale bank is uh, tussen beiden gekomen uh, in goed overleg met de G7. Dat zijn de grootste zeven economieën van de wereld. En met succes. Ze hebben de yen met uh, 3,5% ten opzichte van de dollar naar beneden weten te drukken. En niet alleen de absolute koers is van belang. Het is vooral van belang dat er uh, minder uh, bewegelijkheid in die koers komt... Want uh, al die bewegelijkheid op de beurs, op de flutemarkten, op de obligatiemarkten... dat is allemaal niet goed voor uh, het lange termijn uh, vertrouwen in de toekomst. Rust dus, is het toverwoord. Dat is een beetje het woord wat we heel erg ontberen de laatste tijd. En deze interventie is bedoeld om daar een bijdrage aan te leveren. Dan een andere interventie. Uh, de AIX, die ziet er vanaf volgende week heel anders uit. Vertel. Ja. Nou ja dus een, elk jaar uh, kijkt de, de, de, de, de samenstelling van de AIX... wat zijn de meest verhandelde fondsen op de beurs... Nou, er is, zoals we weten, is uh, Abraham, is een afsplitsing van ArcelorMittal, een uh, staalproducent, die is erbij gekomen. Nou betekent dat er 26 fondsen in het AEX zitten. dat kan niet, het is 25. Dus uh, ja, de zwakste broeder wat de handel betreft, die valt eruit en dat is Bam, de bouwer. En wat betekent dat voor beleggers? Nou, voor beleggers betekent het voor indexfondsen... dat zijn fondsen die uh, heel slaafs, die zo'n index volgen... dat nou, betekent dat ze moeten handelen, ze moeten bam verkopen... en, uh, en alle, alle gewichten weer op orde brengen... zodat ze de index kunnen nabouwen en imiteren. Voor andere beleggers uh, die wel wat minder slaafs doen... Mensen wel op de benchmark richten. Ze worden ook wel eens gekskerend closset genoemd. Nou, dat betekent ook dat ze wat in de portefeuille moeten veranderen. Maar voor echte beleggers betekent het niets, want als je een visie had op lange termijn, dan laat je niet van de wijs brengen door een toevalligheid in een index. Dankjewel, Fred Huibers, Hek Value Funds. Dit is WNL met straks een uh, slaapverwekkend item. Nou ja, voor één keer dan. En dat uh, binnen vijf minuten hierop één. Eerst shoppen op het internet. Online wordt meer geld besteed. WNL's Casper Kooi. Een stijging van ruim 10 procent. Het gaat hier om een bedrag van 8 miljard euro. Blijkt uit de cijfers van Thuiswinkel.org. Dat is de belangenvereniging van online winkels. Wijnand Jongen is daarvan van de baas. Als we kijken naar dat het niet alleen maar met de laptop op schoot, maar ook meer en meer ook met de smartphones. En met natuurlijk de tablets op de hand, in de hand op de bank. Uh, ja gewoon aan het computeren zijn, aan het internet te zijn... Ja, dan, uh, dat, dan draagt dat gebruikersmak enorm bij aan de toename van consumentenbestedingen. Het gemiddelde bedrag dat een consument online uitgeeft was vorig jaar 890 euro. Iedereen vindt het gemakkelijk. Het is eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld aan het worden. Consumenten hebben vorig jaar via internet meer spullen gekocht. Maar de prijs per bestelling is wel gedaald. Maar dat is allemaal te danken aan het feit dat uh, we inderdaad steeds meer ook hele kleine bestellingen doen... zoals het uh, downloaden van, uh, van muziek, zoals het downloaden van films. En dat zijn allemaal hele relatief kleine bedragen... maar die drukken de gemiddelde besteden bedrag per, uh, per product en dienst... dat wordt daarmee natuurlijk wel lager. En dan de grote vraag. Waar ging het geld aan op? Nou, het merendeel werd besteed aan uh, categorieën zoals uh, reizen... het boeken van een pakketreis of van een, uh, een vliegticket. Twee uh, gaat het uh, naar... Uh, Telecom-artikelen, dus van abonnementen tot mobiele toestellen en dat soort zaken. Kleding is steeds populairder, tegen stegen 2010 met zo'n 19 procent. Tja, en komt er ooit een tijd dat dit gewoon in je zak blijft zitten... en dat je dit gebruikt bij iedere boodschap? Het nieuwe pinnen is ook te skimmen. Dat bericht las ik vandaag op webwereld.nl. Loek Essers, die is daarvan. Goedenavond, Loek. Goedenavond. Ja, van minister De Jager. Is dat nieuwe pinnen dippen? Ja. Wat is dat? Nou, uh, wat je doet bij het nieuwe pinnen... is in plaats van uh, de kaart zijdelings door de gleuf uh, te halen... dip je hem, zoals minister De Jager het zegt, boven in het apparaat. Uh, en dan gebruik je in plaats van de magneetstrip die op je pinpas zit... gebruik je de, de chip die erin zit. En dat zou allemaal een stuk veiliger zijn. Nu blijkt dus ook dat dat dippen niet veilig is. Nee, dat is uh, niet zo veilig als dat ik in ieder geval dacht. Uh, het probleem bij, uh, bij gewoon pinnen met een magneetstrip is dat het vrij makkelijk is om die uh, strip uh, te kopiëren en op een andere kaart te zetten. En dan kan ik hem, kan ik hem uh, in een andere automaat zelf gebruiken. En dus uh, jouw of mijn rekening kan zo leeggehaald worden. Uh, en het dippen in dit geval zou dat, uh, zou dat moeten voorkomen. Ja. Omdat het niet meer mogelijk is om die hele magneetstrip te kopiëren. Maar dat blijkt dus niet het geval. Waarom is die onveilig? Uh, wat er gebeurt is, als je die uh, kaart erin dipt... is het wel degelijk mogelijk om ook de, de pincode... gewoon met een uh, apparaatje die je in de uh, in dit geval de betalen doet de pincode te kopiëren en ja op te vangen dus zo veilig uh, als dat wij dachten is het eigenlijk niet. Maar goed dan weet je die pincode maar dan heb je de kaart nog niet toch? Nee dat klopt. Dus als je er wat mee zou willen en daarom is het ook wel uh, nog steeds wel veiliger dan de magneetstrip uh, dan het gebruik van de magneetstrip uh, dan zou ik nog steeds die kaart moeten stelen bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar dan is het dus wel een stuk veiliger. Nou ja, het is wel iets veiliger, maar het is natuurlijk wel erg opmerkelijk dat er uh, voor uh, miljoenen, waarschijnlijk miljarden euro, zo'n nieuw systeem wordt ingevoerd. Uh, waarbij dit toch blijkt te kunnen. Terwijl uh, ik dan denk, en uh, de mensen die dit onderzoek uh, hebben gedaan en dit bewezen hebben, die zeggen van ja, joh, uh, had dat nou maar vanaf het begin af aan helemaal veilig gemaakt, want nou heb je een beveiligingsgat. En moet dat ook weer opgelost worden? Ja, want even, even nog voor de duidelijkheid, we hebben die stap eigenlijk overgesla uh, overgeslagen. Maar ja. dat je die pincode kunt onderscheppen, is daar nog ingewikkelde apparatuur voor nodig of gaat dat heel erg makkelijk? Uh, nou, het, het, je kan sowieso natuurlijk een pincode onderscheppen door bijvoorbeeld om iemand uh, over iemands schouder mee te kijken of uh, een cameraatje op te hangen. En uh, nu doen ze dat, uh, zeg maar bij het bij nieuwe pinnen kan dat door een uh, nou, printplaatje in de automaten laten zakken. Dat kun je niet zien. Uh, maar die kan wel, zeg maar, van elke pas die erin gestoken wordt, kan die uh, altijd de pincode kopiëren. Ja, ja. en zo'n ding kan je overal in... kopen of zo? Uh, dat zou je zelf kunnen maken. Het is nog niet, uh, nog niet in gebruik. Maar uh, ja, het, uh, ja, het is maar wachten zeg maar, tot dat er gebeurt. En dan kan iedereen het in feite? En dan kan iedereen het in feite, zeker als je zo'n apparaatje hebt, kan dat. Dankjewel. Loek Essers van webwereld.nl. Vrouwen die voelen zich niet schuldig als ze vreemd gaan. Zo meer van dit soort feitjes bij WNL. Eerst slaap en zal. Dat is de naam van een beurs die vandaag open is gegaan in de Ahoy in Rotterdam. En WNL's Wiegenhemmer is het slaapverwekkend. Nou, WNL's Zwiegerhemmer heeft nog wel eens last van slaap. En zo. Dus ik dacht toen ik dit las, aardige aankondiging, hier moet ik naartoe. Vooral tijdens het autorijden is dat natuurlijk niet alleen vervelend, maar ook gevaarlijk. Nou, ik kwam daar en daar, ik zag daar lezingen en ik hoorde daar lezingen en toen moest ik ik denk dit is misschien wel het slaapmiddel bij uitstek maar gelukkig voor die mensen daarvoor die organisatoren niets bleek minder waren want het was reuze interessant en je weet nederland van de 21e eeuw nederland is het land van de workshops van de seminars van de symposia en natuurlijk ook van de task forces uh, dat is echt uh, iets van uh, deze tijd dus ik werd al helemaal uh, lekker gemaakt en dat was ook niet voor niets hoor die aankondiging kwam wel overeen met wat ik daar aantrof want ik zag had niet alleen die lezingen, ik hoorde niet alleen die lezingen. Ik zag ook eh, centjes van bijvoorbeeld eh, slaapfilialen. Want het nieuwste bed, Petra, dat weet je misschien nog niet, is geschikt juist voor de mensen die vaak last hebben van rugklachten. Ik dacht dat het was voor mensen met slaapproblemen, deze hele beurs. Maar dat is toch een magnifiek slaapprobleem als je ook nog eens lasten laste van je rug. Dat is waar. Want dan word je ochtends wakker en heb je ook nog eens last van je rug. En daar is nu het schommelbed voor bedacht. Dat is van een bepaalde slaapproducent, wiens naam ik nu niet kan noemen natuurlijk, dat begrijp je. Uh, maar het is, ik heb er even op mogen liggen. Het was een ware genot. <lacht> en uh, 25%, 25 van de Nederlanders heeft last van slaapproblemen. En dat begrip slaapproblemen is tweeledig. Namelijk één Slaapproblemen. Ik val niet in slaap. Dat is een probleem. Of het probleem, ik val veel te vaak in slaap. En dat, en dat kennen dat laatste, wij. He, ik val veel te vaak. Ja, dat ken ik nog wel eens met die zware oogleden inderdaad. Of dat je, de kant, dat je maar niet door die krant komt, omdat je telkens inderdaad weer in slaap valt. En wat zijn de oplossingen ja, heb ik voor ik op, deze mensen? Nou precies, want ik heb dus ook een standje gezien met uh, bijvoorbeeld een uh, uh, slaapbeugel. Een slaapbeugel? En uh, dat houdt in... Ja, slaap ja en een slaapmasker ook nog eens. Een slaapbeugel is voor mensen die uh, ontzettend last hebben van snurken. En dan de mensen die dan ook daadwerkelijk snurken, snurken want je partner kan er natuurlijk ook uh, last van hebben. Dat begrijp ik heel goed. Maar mensen die last hebben van snurken en echt last, want dan hebben we het over acneu, wat weer wat anders is dan acne, maar acneu. dan kun je als het ware vast blijven zitten in je slaap. En dan, uh, word je, dan schiet je wakker. Pardoes. Schiet je wakker. En dan ben je dus wakker geworden in je diepe slaap. Nou geheid dat je dan de volgende ochtend opstaat met chagrijn. Met frustratie, irritatie. En dat is niet alleen voor voor jou, maar ook voor je partner. Voor de mensen om je heen. Ik wil geen, uh, geen beugels, geen bed en wat dan ook kopen. Maar ik wil toch graag nou, nog één tip van jou. Hoe kom ik goed in slaap? Niet de do's, maar de don'ts. Wat je niet moet doen is... Televisie kijken of computer voordat je slapen gaat. Want wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat dat uh, sensoren in je hersenen activeert. Niet doen. Die hersenen slapen al, denken dat het uh, nog dag is en het is al nacht. Niet doen. En wat je ook niet moet doen, is sporten zo vlak voor het slapen gaan. Want jouw lichaam heeft behoefte, juist op dat moment, aan de ruststand. Dankjewel. Lichaam hoor. Zondige, dat doet iedereen wel eens. Maar voel je je er ook schuldig over? Die vraag heeft het blad Quest onderzocht. Floor Den Hout, goedenavond. Goedenavond, Kijk. Ik wil er één opvallende uitkomst uithalen. Een vrouw die ja. vreemd gaat, die voelt zich niet schuldig. Tenminste, minder dan mannen. Hoe zit dat? Dat klopt. Ja, nou, dat is, een, dat is een goede vraag. We hebben inderdaad, mannen en vrouwen gaan ongeveer net zo vaak vreemd. 10% van de mensen geeft dat althans toe. Maar uh, 24% van de mannen voelt zich daar schuldig over. En uh, 10% van de vrouwen, zegt ik, uit mijn hoofd. Dus 15%, dus dat is een behoorlijk verschil. En de vraag is natuurlijk hoe dat komt. Ja. Het antwoord daarop, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een beetje jammer. Dat hebben jullie uh, niet onderzocht. Maar misschien heb je, heb je er zelf wel een idee bij. Ja, ik heb ontzettend zitten nadenken en ik heb mensen zitten bellen en je komt al snel zeg maar in de evolutionaire hoek terecht. En dat is altijd lastig en dan kan je twee kanten op redeneren vaak. Um, maar um, nou ja, ik heb wat ik bijvoorbeeld bedacht heb, ik ben er niet op vast, is uh, dat er een soort van, er is een soort gouden regel en um, die is... Uh, dat hoe uh, groter je gevoel voor uh, eigenwaarde is, hoe kleiner je schuldgevoel is. Dan dacht ik, misschien is het voor vrouwen wel uh, een enorme ego-boost, zeg maar. Die uh, vinden het uh, van grotere ego-boost dan voor mannen. Mannen draait het meer om seks of zo. Alleen, dat hoor je dan ook vaak, dus um, ja, misschien dat we in die hoek moeten zoeken. Maar Zeker weten doe ik het niet. Nou laten we er nog eentje uitpakken. Eén zonde, hardgrondig vloeken. Vooral de tomtom -tom moet het dan ontgelden. En dan kan ik me iets ja. voorstellen. Nou ja, dat, is, dat is inderdaad zo, heel veel mensen die, die, die willen nog wel eens een potje gaan schelden. Maar het zijn eigenlijk vooral de jongere mensen, dus ja, mensen onder de 35 die de tom tomtom ervoor langs geven. Terwijl ouderen, dat zijn dan de mensen boven de 50, uh, die uh, schelden niet op een tomtom... maar die uh, hebben het voorzien op mensen die bij callcenters werken. Oh, Dat is wel een interessant verschil. Blijkbaar van de jongeren die niet zo irritant... en uh, ouderen kunnen het beter met een tomtom vinden. Ja, nou en, en laten we nog even naar het schuldgevoel gaan. Want wanneer voelen mensen zich nou schuldig en wanneer niet? Hebben jullie naar gekeken? Uh, nee, nou, we hebben niet specifiek gekeken naar schuld. We hebben wel af en toe gevraagd bij welke zondes of ze zich gewoon schuldig voelen. Voelde of niet. Uh, niet waarom, maar wel of. En uh, wat, wat ook een grappig verschil vond, uh, die ik ook niet verwachtte, was uh, bij, uh, uh, in de categorie consumptie. Want het blijkt namelijk dat uh, vrouwen uh, of mannen zich vaker schuldig voelen over het eten van vlees. Oh. Dus als mannen zich vlees... Ja, dus je zou verwachten dat vrouwen dat erger vinden. Die vinden misschien uh, diertjes zielig en die willen knuffelen en milieu en biologisch en bla bla. Maar uh, ja, blijkbaar, blijkbaar voelen ze zich toch niet zo schuldig als ze uh, vlees eten. En mannen wel. Groot ja. verschil. En er staat ook nog een tip in. Stel je genot uit, dan kom je verder in het leven. Ligt dat eens uit. Uh, is dat zo? Staat dat erin? ja. Oh, <laughs> um, um, um, um. dat uh, vraag ik me af. Dat, geval, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dan zijn we nog wel nieuwsgierig naar één ding. Hoe zondig ben jij zelf? Ja, dat is natuurlijk een grote vraag, hè? <laughs> Iedereen is wel eens zondig en ik uh, ben ook niet helemaal uh, schoon. En het is Gelukkig. ook helemaal niet zo erg, want zondig is eigenlijk best wel goed voor je. Aha, dat hebben jullie wel onderzocht. Uh, we hebben het niet onderzocht, maar er zijn wel heel andere slimme mensen die zich daarover... Uh, hebben gebogen en uh, nou, eigenlijk is het zo dat ons brein evolutionair gezien eigenlijk ingesteld is op uh, zondigen. Dus eigenlijk is evolutionair gezien zonde ook, uh, zondigen geen... Uh, geen zonde? Hoe noem je dat? Ja, het is geen zonde, maar het is eigenlijk een deugd. Nou, het is een uit de deugd, dus eigenlijk uh, is het best wel goed om te eten en te snoepen en te genieten van seks en... Dat soort dingen. Beter het weekend kun je uh, niet in Dank je wel, Dankjewel. Floor van den Naas. Ja, graag gedaan. <laughs> Oké, okay, dag. En zometeen op deze zin de met boeken van de VPRO. Daarin Markin Marco Daan over zijn nieuwe boek Het Spoor van Orwell. Wij wensen u een heel fijn weekend. En vergeet maandagavond niet weer te luisteren. Vanaf half zeven is WNL terug op Radio 1 met Avondspits. Dan zit hier Alex de Vries. En wat ons betreft dus tot dan en tot die tijd... zijn we op internet te vinden via avondspits.fm. Van ons allemaal hier op de redactie een heel fijn weekend. Dag. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL. Zondagochtend om 7 uur in Dit is de Zondag... de bevlogen kinderarts Hugo Heijmans over zijn 35 jaar ervaring. Hoe hij van zieke kinderen gezonde volwassenen maakt. Hugo Heijmans, zondagochtend om 7 uur in Dit is de Zondag. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Iedereen kent de gedichten van Vazalis. Maar wie was zij? Lees nu het onthullende boek van Maaike Meijer. En Vazalis en Biografie ligt nu in iedere goede boekhandel. Libris Boekhandels vindt u op Libris.nl. Libris. Boeken. Heel veel boeken. Loes den Hollander. Al meer dan 500.000 boeken verkocht. Haar nieuwe thriller Zielsverwanten ligt nu in de boekhandel. Mis hem niet. Koop de nieuwe Loes den Hollander.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 Dit is Radio 1.